Monique Wel vaart uit Rotterdam. Saskia Sol vol. en jij en ik. En de nummer 1 in de entertainment Dutch of 5. En we gaan lekker verder met Jan Keizer in Save the Last Dance for Me. You can dance. Every dance with a guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile.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 het is de 27ste keer dat Kevin een tour etappe wint. Maar het is zijn eerste gele trui. In Amsterdam is de volkszangeres René de Haan overleden, laat haar familie weten op Facebook. Ze was vooral bekend van het nummer Vuile Huigelaar uit 1988. René de Haan groeide op in de Jordaan en werd daar op 31-jarige leeftijd ontdekt. Ze overleed aan kanker. René de Haan was 61 jaar. Het weer, vanavond nemen de buien af en klaart het verder behoorlijk op. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Ook weer een paar buien en het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was ZFM. het... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu Entertainment for you. Ik don't know just how it happened. I let down my guard. So I... Do you Dat was hier dan, Avicii en Addicted to You. Ja, en we waren het de nieuws een klein beetje vergeten. Maar helaas, ja, sorry. Ja, we gaan lekker verder uh, met een beetje muziek. En uh, ja, dat doen we met de nieuwste van uh, Nienke eruit. En ik leef... Uh, ik, ik laat jou los. Zo is het. Ja, zo is het. Ik heb mijn bril weer je op. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. CFM. Ja, dit is een beetje... Uh, een klein beetje ja, rommeltje eigenlijk ja, maak ik ervan. single. Spik splintertje nieuw. Nienke eruit. En uh, ja, ik laat jou los. En uh, ja, daar gaan we zeker nog een keertje over uh, contacten met haar telefonisch. Dus uh, ja, blijf, uh, blijf een beetje bij via Facebook. En uh, ja, uh, Zandvoort app en uh, noem het maar op. En we gaan lekker muziek draaien van Bob Marley en de Whalers en Three Little Birds. Draai nog eens een plaatje. Een beetje denken aan uh, goldplay. Maar dit was uh, Wally McKee en de Lemming. En Ready to Love, een heerlijk nummer. Hier bij CFM, Entertainment for you. Volg ons via je smart app en like ons op on Facebook. Check www.cfmzandvoort.nl voor alle informatie. Unter den zwei Sekunden. Los geht's. Schumacher. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher, 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. Een trendsnummertje van de Formule 1 natuurlijk. En dat allemaal hier op die 106.9 vanuit Zandvoort. En uh, we gaan lekker verder met uh, ja, Ronnie Flex en Mr. Polska. En uh, ja, zij hebben het over niemand. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoort Radio gmail.com. Met de snelheid van licht. Kom ik naar jou? Vertel mij dan eens waarom het niet zou. Lekker voor ons, wat dat werkt voor mij. Ik ben hey, het hard, hard, hard. Ik voel het in mijn hart, hart, hart. Niemand die er een plak bij heeft. Niemand die er niks te eten. Niemand die kan ons niks te Niemand die er een plak bij heeft. Niemand die er niks te eten. Niemand die kan ons niks I'm for dan Ronnie Flex en uh, Mr. Polska en niemand hier bij ZFM Entertainment for You 106.9. En dat allemaal uh, ja, vanuit het uh, zonnige Zandvoort. Nou ja, zonnig. Ja, ja, momenteel wel. Uh, ja, wat gaan we doen? Een lekker draaien van X66, uh, uh, Nasseri. En uh, jij bent van mij. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.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 Ja, maar alles, jij bent van mij. Een heerlijk nummer van Xerxes uh, Nassari. En jij bent van mij hier op uh, CFM 106.9. We gaan lekker verder met een verzoekplaatje. Dat wordt aangevraagd door Federico. Hij en die vraagt hem aan voor uh, iedereen die zit te luisteren. Je wil een plaatje horen van Monique Smit en Tim Dausma En ja, heel langzaam wordt het zo. Maar laten we het hopen. Handen uit je mouwen gaan naar buiten. Zet je tanden in vandaag in dagen uit. Luister maar een vogel met je naam. Hang je zorgen als de lakens uit de raam. Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. I'm in. Mean. Smit, wat zit? En Tim Douwsma, natuurlijk. En langzaam wordt het zomer. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad zo wordt. Want dit is uh, Huilen met de Pet op. En we gaan verder met Tiziano, Ferro en Perdono.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 Ik credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet dat ik het wil. Ik weet niet wat quel che fatto è fatto io però chiedo wil. Ik mio sorriso io ti wil, Questa amicizia nuova pace sì, Rosa, perché so come sono infatti chiedo, merdo. Su qualche fatto è fatto e però chiedo. Se dali un sorriso io ti borgunaro, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perdono. perdono, qui l'inferno non ho una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui l'abbia senza misura. <ride> io senza di te non lo so. E la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 Ja, dat pace sì perché sono infatti che fatto io però chiedo perché so sono infatti chiedo ticiano fero hier bij zfm en uh, ja, natuurlijk hebben we ook weer een artiest die we gaan bellen op zaterdag. En dat is in dit geval als hij het doet. Ja, hij doet het. Uh, als hij, uh, ja, ja, ja. <tiedere drie>. Johan! <laughs> ik zou zeggen een hele avond. Ja, uh, nee, het, nee, het lichtje nee. ging niet aan dus. Oh, het lichtje ging niet aan. Nee, ja, dat nee, ja, dan, dat betekent dat ik geen, uh, geen verbinding met je heb. <laughs> <tiedere <tiedere> maar uh, gelukkig uh, komt het nog goed. Ja, nee, dat, uh, we blijven het anders toch gewoon proberen hoor. Ah, kijk eens aan, gelukkig. Nee, maar uh, ja, de, de techniek staat voor niks. Ik, uh, ja, ik ben toch? in België en uh, ik ben nu in Zandvoort te horen, geloof ik, hè? dus dat is mooi. Je bent nu in België? Ja, ik ben nu in België, ja. ja. Oké, okay, oh. voor een optreden of? Ja, ik ben vandaag al in Rome geweest, ja. dat ligt dan bij Rotterdam, geloof ik. En uh, nu zijn we door aan het rijden naar Ieper en dat ligt helemaal bij de, ja, bijna in Frankrijk, geloof ik. Oké. Okay. Bijna bij de Franse grens, ja. ja. Ja, jammer dan de Belgen gisteren niet gewonnen hebben. Ja, ja. ja dat is, uh, heel spijtig. Ik, ja. ik had een optreden na afloop van die voetbalwedstrijd dus... Uh, ja, ja, nou, ja, dat is... Uh, nou ja, misschien... Uh, uh, dat jij het nog een beetje goed ja. hebt kunnen maken. Ja, nou ja, we hebben er toch een leuke derde helft van weten te maken. De Belgen zijn er toch, uh, ja, toch heel sportief mee omgegaan, zal ik het zo zeggen. Nou ja, ik vind het in, uh, inderdaad... Uh, ze zijn ver gekomen als, uh, als dat ze hadden gedacht. Ja, het is, het is, het is toch knap, hè. We ja, doen? de laatste acht en... Uh, ja ik had wel verwacht dat ze door zouden gaan want, uh, ja ik eigenlijk ook uh, ja na de, naar de ja. vorige wedstrijd tegen Wilson uh, ja had ik, uh, had ik een heleboel hoop zeg maar ja, ja ja helaas ja ik was toch ook een beetje fan, uh, van van van onze ja van onze oost of hoe nu dat buren ja dus uh, nou ja helaas. ja en ik heb een Belgische vriendin hè, dus ik mag, uh, ja, ik mag eigenlijk niet anders uh, als fan zijn van de rode duivels <laughs> dus je moet wel Geen eten, <laughs> Hey, over jouw nieuwe single, hou me vast. Wat, uh, ja. wat uh, kan je daarover vertellen? Nou, de mensen die mij al langer kennen, die zullen er misschien... het uh, zal, zal het als een verrassing zijn gekomen, zal ik het zo zeggen. Ik ben uh, echt van het uh, nonchalante, van, van de feestmuziek, gezellig meezingen. Uh, en eigenlijk teksten waar je niet zo veel bij moet nadenken. Ja. Um, ja, ik was toen een Casanova. En ja, hey jij, ja, dat zegt misschien al genoeg. Ja. Uh, maar ja, dit liedje, dat gaat echt uh, over iets wat ik, ja eigenlijk in mijn, ja, ik daadwerkelijk hebben ondervonden, dus wat ik uh, uit het leven wat uit het leven gegrepen is en, uh, Je was uh, zelf ja. ook een Casanova, of niet? Ah ja, kijk en dat, <laughs> dat was het hè <laughs> ik, ik, ben, ik ben nooit Casanova geweest nee, maar dit liedje, hou me vast ja, het gaat over een, um, ja, een verliefdheid, dus je zit in een relatie en je wordt, ja, verliefd op, uh, op iemand anders, terwijl dat niet mag en dat, ja, dat is mij gebeurd dus, uh, nou, Een soort, uh, soort van uh, verboden liefde Eigenlijk wel. Ja. Ja. En we zaten in de studio en uh, eigenlijk voor een ander liedje. Maar ja, het gebeurde mij. Uh, en en ik, ja, dan zit je natuurlijk je daarmee bezig. Nou, er rolde een tekst uit en uh, ja, een liedje erbij. En toen hebben we gezegd: van nou, dat is het gevoel wat we nu hebben. Dus die gaan we uitbrengen. Ah, Oké. Okay. Uh, dit nummer, komt dat uit op een album? Of, uh... Ja, we gaan volgend jaar een album uitbrengen. Ik heb daar nog geen concrete datum voor, maar dat zal uh, normaal gesproken voor de zomer zijn, volgend jaar. En uh, ja, daar komen al mijn uh, andere singles op te staan. En, uh, en, ja, en ook een aantal hele leuke singles die nu nog op de planken liggen. Ah oké, okay. dus je bent nog uh, volop in de, in de running, om het maar zo te zeggen. Ja, ja er zijn inderdaad wat, wat leuke liedjes uitgekomen. Ik heb ook nog een duet uh, mogen opnemen met Helemaal Hollands, onder de toren. Oké. Okay. Uh, ja, die heeft het uh, heel leuk gedaan. Die, die staat al op het nieuwe album van uh, Helemaal Hollands. En uh, ja, daarnaast, uh, ja, mijn singles, uh, ik was nooit in Casanova, hey jij... Maar ik, heb, ja, ik ben zelf ook aan het schrijven gegaan. En uh, ja, daar liggen gewoon hele leuke dingen te wachten. Dus ik kan eigenlijk niet wachten voor dat al aan de mensen te laten horen. Oké, okay. hey, heb jij nog optredens uh, uh, ja, de komende tijd hier, uh, hier in Nederland en uh, eromheen? Ik kan normaal maar één dag vooruit kijken, want ik ben een uh, grote chaot. <laughs> okay. Maar uh, ik, ik zit heel veel in België met mijn optredens. Dat komt omdat ik voorheen bij de Sunsets heel actief ben geweest, als de mannelijke helft van dat Pacoleon en dat is de grootste bekendheid, zat dan toch in België. Ja, daar hebben wij denk ik 140.000 albums verkocht. Dus dat loopt daar als een tierendier. Dus vandaar dat ik heel veel in België zit, maar ook in Nederland komt het steeds dichterbij. Dus kijken. Sorry? Je doet nog mee met evenementen en dergelijke. Ja, helemaal niet. Ja, er zijn, er zijn heel wat evenementen waarop uh, ja, ik op dit moment te vinden ben. Dus als we maar kijken naar www.johanveugelers.com, dan uh, staat daar al heel veel in de agenda. www.johanveugelers.com. En daar, uh, daar kunnen ze je vinden. En uh, ja, je agenda, uh, na zeg maar. Ja, inderdaad. Oké, okay, jongen. Er zijn andere dingetjes op. Is goed. <laughs> ik, veel kijk, plezier. <laughs> ja, dat zal wel lukken, denk ik. Hey, ik zou zeggen. Ja, bij deze uh, ga ik je niet langer ophouden. Nou, ja, jij, jij, uh, jij, jij zal ook wel verder willen. Ja, het gaat uh, tegelijkertijd verder, hè dus, uh, ja. bij, hè. dus dat is ideaal. Ah, Oké. Okay. Hey, ik ga hem in ieder geval draaien voor je. Hou me vast. Hartstikke leuk. En uh, ja, ik hoop in ieder geval uh, hier nog eens een, een keertje in de studio te mogen ontmoeten. Het is, uh, ja, het is wel een wel verre rit, rit, maar... Ja, dat hebben we er wel voor over. Dus uh, we maken heel veel kilometers. Dus dat ja, dan, uh, goed komen. Ja, een radiotoertje. Ja, waarom niet, hè? Eh? Ja, en dan, ja, het ligt gezellig daar bij, bij het zand in de buurt, dus waarom niet, hè? Ja, ook dat. Oh, nee, oh. zand voor... Ja, zand... ja dan moet je wel de zon meenemen, graag. Nee? Want... Ja, de zon, die nemen we <laughs> overal mee naartoe, uiteraard. <laughs> ja. ah, Oké, okay, ja, het is momenteel te het huilen met de bed op natuurlijk. Maar goed, eh, we wachten op een, een beetje beter weer. Ja, ja, ja, ik sta op dit moment in de zon, dus dan zul je me toch de volgende keer daar moeten uitnodigen. <laughs> heen, Gaan we doen. Ja, man, ik ga hem draaien. Goed zo. Hey, hoi, veel hoi, plezier. plezier. Dankjewel hè. Oké, okay. hey, groetjes. Bye. Hoi, hoi. In jouw ogen zie ik Dat je meer wil dan een zoen van mij Ik wil drinken in jouw blik want ik wil het net zo graag als jij. Jij brengt mij van de wijs. Neem me mee naar het paradijs. We verlangen ernaar. En ik ken het gevaar, maar we willen elkaar. Maar de tijd die verstrijkt. En al doen we iemand anders pijn. Als je zo naar me kijkt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 Bij mij bent lijkt de tijd heel even stil te staan. Want dit is ons moment. Maar hoe zal het morgen zijn? Dat was je dan, Johan Veugeler en hou Me Vast. Een heerlijk nummer is dat toch. CFM Entertainment for You. En wat zullen we doen? Ja, gezellig, vet Ja, gaan we nog een plaatje draaien? Doen we Barry White en Let The Music Play. One ticket, please. everybody's here. And what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, Yeah.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 Uh, Blijven een heerlijk nummer toch, hè? Mark Anthony en uh, You Sing To Me hier bij uh, 106.9 Zandvoort CFM. En uh, ja, entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En dat is niet zo heel erg lang meer. Dat is nu, vanaf nu is het nog maar 5 minuutjes. En uh, Federico, wil jij wel nog een plaatje horen? En uh, ja, ik heb hem gevonden hoor. Stef Bos met uh, papa. ZFM, Zandvoort Radio 106.9 FM. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig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 Ja, dat was tevens mijn laatste verzoekplaatje. En sowieso het laatste plaatje, want ja, we gaan langzaam naar het nieuws van 7 uur. Dus ik zou zeggen, allemaal hartelijk dank voor het kijken, voor het luisteren. En natuurlijk, uh, volgende week uh, dan ben ik er weer. En dan hebben we in de studio Saskia Sulfo. De nummer 1. Uh, sensatie van de Entertainment uh, Top 5. De nummer 1. En uh, Just Ray hebben we ook. Met, uh, ja, die uh, uit, de, uit de tropen. Een van fataal uit de tropen. Over die single gaat het. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Groetjes, bye.